Gods Heilig woord, het wat ik u beschreven vind in het boek der Psalmen. En daarvan nader de 49 ste Psalm. Wij noemden Psalm 49, het dag vooraf, de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader.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 Vergeving der zonden, Wederopstanding des Vlees En een eeuwig leven. Een psalm voor den opperzangmeester, Onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken, neemt ter oren alle inwoners der wereld zowel slechten als aanzienlijke te samen rijk en arm mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking mijn harten zal vol verstand zijn ik zal mijn oren neigen tot dat ene spreuk, ik zal mijn verborgene redenen Openen op de harp Waarom zou ik vrezen in kwade dagen Als de ongerechtigen die op de hielen zijn Mij omringen Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid hun rijkdomsroemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Goden zijn ransoen niet kunnen geven, want de verlossing hun zielen is te kostelijk en zal een eeuwigheid ophouden dat hij ook voortaan voortduriglijk zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat de samen in dwaas en in onvernuftig omkomen en hun goed anderen nalaten, hun binnenste gedachten is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid En hun woningen van geslacht tot geslacht Zij noemen de landen naar hun namen De mens nogthans die een waarde is, blijft niet Hij wordt gelijk de beesten die vergaan Deze hun weg is in het dwaarsheid van hen Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun boden, zeda. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden, en de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verschrijden. Elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen zijn eer zal hem niet nadalen hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven omdat gij u zelf een goed doet zo zal zij toch komen dat het geslacht het waarderen dat in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die een baden is en geen verstand heeft wordt gelijk de beesten die vergaan. Het <coughs> <coughs> <Tis, coughs> aan van deze uwen God gewijden en geheiligden sabbath die den verhoogden middelaar uit het graf meegebracht als een afschaduwing van de eeuwige sabbat, rust die overblijft voor het volk van God. Gij mocht naar uw vrij machtige welbehagen in dit avontuur op ons arme, ellendige en verloren hoop van nature Nog genadelijk willen. Aanschouwen. Door de prediking van doodlevend maken en verlevendigen. Door woord en geest. Genade en vrede zijn met u. Van hem die is.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 Verborenen uit de dulden, de overste, der koningen, der aarden. Amen. Wij hebben nog in de verhandeling van de Eidelberger katechismus, zondag 6, Zondag 5, vragen 14 en 15, maar gemakshalve lees ik u de hele zondag voor. Zondag 5. Aangezien wij naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander volkomelijk betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord, in geen allerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer.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 van de eeuwige toren Gods tegen de zonden dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlossen zoeken? Antwoord. Zulke een die waarachtig en rechtvaardig mens is. Nochtans. Ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is, tot dusver. Vragen vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Aan uw zegen is er niet wat gelegen, en niet veel, maar alles, maar alles, maar alles. Uw zegen, dat staat tegenover den vloek. En dat kan alleen de vloeken wegnemen en het hart met zegeningen vervullen. Die zegeningen hebben maar één plaats waar ze verworven, en dat is Golgoppaar. Dat is Kauvaria. Die alle vloeien uit het bloed Jezus. En den eeuwige zegen ten leven openbaar. Algemene zegeningen zijn groot. Maar, maar, maar. Die gaan niet verder dan de dood. Dan houden ze voor eeuwig op. Er is geen zegen in de hel te bemachtigen. Daar is eeuwig zonder zegen, maar nooit zonder vloed. En zonder vervloeking. De zegen des Heeren maakt alleen rijk en arm. Beide. Door genade verlegen ongenade. Die ons den vooravond van de dag nog weer doet beleven. We mogen nog leven. Dat kan nog. Dat geeft. En we mogen uw woord nog horen. U laat dat nog. U schenkt dat nog. Als een klaar bewijs. Geen lust in onze dood. Dan waren we dood. Geen lust in onze hel. Dan waren we in de hel. Want we hebben ons niets waardig gemaakt dan de hel. Zijn dood. De verdiensten. Welke wij onszelf op den hals gehaald hebben. Hebben we onszelf verdorven met een eeuwig verderf. Kan nooit meer goed komen. Of u moet goed maken. Kan nooit meer terechtkomen. Of u moet het terecht brengen. En dat staat ook in uw woord, zelden voor mij een mens te dood zijn om hem niet levend te kunnen maken zou er voor mij een mens te goddeloos zijn om hem niet te kunnen rechtvaardigen in bloed zou er een hart te hard zijn wat ik nu week kan maken door mijn goede tieren. zou er een mens zo diep gezonken zijn waar genade niet bij kan en waar genade niet in kan. Uw woorden worden maar vervuld. Ook in het avonturen in ons en onder ons. Dat genade dieper gaat. Dan de schuld. Dieper dan de zonde. En dieper dan de hel. En dieper dan de torenhos En dieper dan de grans. Dat de genade God die in Christo Jezus is onder Adam doorgaat en Adam in Adam verlost wordt, door de uitlatingen uw goddelijke genade. Waar de duivel niet vanaf wist. En onze eerste alders ook niet. Maar het werd hen geopenbaard. met hun verlorenen. In het midden van het oordeel was onderstonden. En meenden daar voor even onder te vergaan. Dat is nieuws van boven de zon. Dat is nieuws van hem die alle dingen dan nieuw maakt. Zou vijandschap zijn. Een gezette vijandschap. Een vijandschap die zo sterk is. Dat ze met niets kan overwonnen. Dan door een held, Bij wie hulp besteld is. Machtig. Machtig. Om te verlossen. Wat een eeuwigheid niet verlost kan worden. En zelfs niet wil worden. En dan toch verlost, dan schiet de ere van Jehovah over. En dat is ook genoeg. Eerige mochten, en ieder een oor schenken met een dubbel gehoor. Opdat de waren inzinken in de diepte van dat diepe bedorven harten. Niemand zou het eruit kunnen rukken wanneer u het in komt te drukken. Geen duizend hellen zouden eruit kunnen branden, wanneer u het erin komt te leggen. Want hoe meer in de verdrukking, hoe meer die genadeplant groeit en bloeit, in nood, in banden, in strijd, in moeite, Waar uw goddelijk koninkrijk alleen door kruis naar de kroon gaat. En door een dagelijkse strijd naar een eindoverwinning zonder strijd. En door een dagelijks zonder reis naar een land. Van zoete onmogelijkheden. Een eeuwigheid niet meer te willen. Nog te kunnen zonder Bevrijd van al de verbergingen. Bevrijd van alle moedeloosheid en van alle troosteloosheid. Bevrijd van alle aanvichtingen en de verbergingen van uw vriendelijk aan. Ook ten opzichte van de prediking. Wat de moed. Wat een moed heeft uw knecht Noah gehad om toch maar door te preken zonder bekeringen. Maar door te preken zonder afsnijdingen, zonder inlijvingen. Toch maar door te preken zonder aannemingen tot kinderen. God. Al uw knechten zijn oud en grijs geworden van onvruchtbaarheid. Gelijk als ook wij. Gij morgen in dit avontuur doen wat niemand verwachten kan. Uit genade, genade schenken wat er gemist worden. Uit genade uw kerk verrassen met nieuwe genade. Om op te wassen. In het minder worden van de oude mens. En het wassen in de nieuwe mens. Die naar God geschapen is. Gij mocht ons allerhebten. Uit uw onverminderende volheid. Schenken wat uw naam het meeste verheerlijk En onze ziel het nuttig. Gedenkt die jonge man. De welke in een verlamming des lichaams daar neder zit en niet kan bezien dat het nog ooit hersteld zal worden. En toch, en toch, het is toch net of iets verandert. Het is toch net of iets je beter. Het is toch net of er nog iets werking komt? Heren mag het waar zijn. En mag het verder bewaard worden. En uw naam bevestigend. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Maar in zondere mocht dat goddelijke wonder, wat ook zelden meer onder ons gehoord. Een waarachtige bekering Door de heiligen geest gebrocht Waarachtig onderwijs Zij tot bestraffing Zij tot onderwijzing of vertroosting U mag om uw naams willen Nog een zegen ten leven verheerlijken Gij hebt het ook met die man die zulke harde operatie heeft afgeleven en nog weer doorgeholpen. Anderen met een gezond hart blijven dood. Anderen met een gezond hart vallen weg. En gij hebt hem door zo'n diepe operatie heen getrokken. machtig die getrokken worden met koren de nu weer even, goede dieren. keren. Opdat het eens lijden mocht door de nieuw harte. Waarin de zonde beweent. Diep beweent. Met smarte beweent. Maar ook. De aangebrachte gerechtigheid Jezus. Aangebeden en bewonderd. Ach kom. Ach kom Heer Jezus. Je hebt gaven medegenomen om hem uit te delen. Aan wederhorigen. Dat zijn we. Wederhorigen. Dat zijn we. Maar in zulke wederhorigen. Die niet zalig kunnen worden en niet zalig willen worden. Nochtans uit genade gezagd. Laat deze uren waar we nog samen rondom den kandelaar van uw woord mogen eens neerzitten. Is trekken tot uwe naarwaarden nooit vol prezen eren. Een ochtend toch nog eens bekeren van deze of gene tot uwe eren uit genade. Amen. Psalm 49, de 49ste psalm, de tweede en derde zangvers en inmiddels krijgen iedere gelegenheid zijn de liefde gaven zonderen. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd, waarin het kwaad en het onrecht mij bestrijdt? Als ik omring benauwd, ben door het geweld dat in mijn val mijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven, hij kan daarvoor aan God geen los geld geven. Hij kan die prijs der zielen dat ranzoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier het auto's licht te zien. En door zijn schat het naar bederfd ontvliegen. Hij ziet elk kuur der wijze levens eind. Der dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in sterven niets kan baten, maar dat zit al aan anderen overlaten. Dat is de 49 ste psalm, dat tweede en derde zangvers. De vijfde zondagsafdeling. Die handelt immers over de gevolgen van de zonde. En die zijn vele. Oh ja. De gevolgen van de zonde. Die zijn pijnlijk. En die zijn smartelijk. En die zijn zadoende. Er is niets wat God meer haat, Niet een zonde, maar de zonde. De zonde. Ja. Christus zelf als advocaat ook nooit voor de zonde opneemt, maar altijd voor de zondaar. Altijd voor de zondaar, maar nooit voor de zonde. Nooit. De zonde, dat is Gods onechteling. Je zal die nooit herkennen gemaakt hebben. Je zal die nooit herkennen dat die van hem afkomt. Gelijk de hele schrift. Maar hij zal altijd blijven herkennen. En in de schriftuur bewijzen. Dat wij gezondig. En gedaan wat kwaad is in zijn heilige ogen. Heilige ogen. In een mens van nature beginnen meeste zonden vanuit zijn ogen. Vanuit zijn ogen. En met zijn ogen. Van waar de Groot de Simpson zijn ogen uit liet steken. En ze zegt hij al zoveel kwaad je gedaan met die ogen. Dan moet je maar niet meer hebben. Dan moet je maar blind blijven. Mooi maar blind blijven. De zonden hebben een verblindend element. In mensen zielen en leven. En zo verblindend. Och, hij ziet zijn schuld niet, he. En de dood om ze te voelen. Het is toch een stuk, he. Ik dacht toch ook vanavond. In mijn woning, oh God, wat een moed hem me toch nodig om te prikken. Zou je ophouden, Zou je ophouden. Allemaal prikken en niemand bekeken. Alma preken en niemand wordt afgesneden. Alma preken en niemand wordt Christus ingelegd. Alma preken. En waar hoor je de vruchten? Ik wil geloven dat Noah wel een dagelijkse ondersteuning van nodig om maar door te preken, omdat God het wil. Vrucht of geen vrucht. Het bevel Gods wordt verbracht. Vredelijke het van geven. Tot de volleinding van al het zichtbaar. Van al dit. En er wordt ons gevraagd in vragen 13. Of we onze schulden nog betalen. En dan staat er wel: nee. Maar je had je dat geleerd, heb je die toch maar geprobeerd. Of dit zelf verheffen, of dit zelf betalen, of dit zelf in orde brengen. Geloof dat al Gods volk, dat in de leven wat vanaf weten, dat zelf proberen, voortdurend tot mislukken. Dat met zichzelf zoeken, dan hier en dan daar. Want waar God begint, daar begint de zonderen. En waar God begint te bekeren, dat begint de zon met maar reformeren. En dan gaat hij allemaal zoeken. In die weg van overtuiging. Of er nog een middel is. Of dat middel ook nog gevonden kan worden. Of dat middel ook nog voor hem mag dienen. Om zijn straf te ontgaan. En wederom toch genade gebracht te kunnen worden. Er wordt wat afgetropt, heer, dat die mens weet dat hij niet zalig kan worden vanwege de rechtvaardigheid. Er wordt wat afgewurmd op aarde, heer, dat die mens weet dat hij niet zalig wil worden. krachtens zijn inwonende vijandschap en bederf tegen God. En dan zeggen sommige mensen dat de onwil om zalig te worden groter is dan de onmacht. Ik weet dat niet. Ik heb dat nooit gelezen in de Bijbel. Ik heb het ook nooit bij een oudvader gelezen. Nooit. Nooit. Ik heb nooit gelezen dat een oudvader zei zijn. zijn onwil is groter dan zijn onmacht. Dat heb ik nooit gelezen. Nooit. Want de onmacht is schuld En de onwil is ook schuld En schuld is schuld En schuld is schuld Ja Het is een les om te leren niet zalig te kunnen worden Dat doet hem zoeken maar niet zalig te willen worden Dat doet hem in vijandschap verteren En in vijandschap ja dan moet je branden en een moedeloosheid moet je verdrinken. Dus het is allebei wat. Het is allebei wat. Want dat allemaal zoeken tot bekering. En allemaal achteruit. Dat allemaal zoeken tot een betaling soms. Heren nog even geduld. En ik zal u alles geven wat terug wat toekomt. En, en maar achteruit. En maar achteruit zodat al zijn toppen en al zijn zoeken en al zijn vormen tot de zaligheid. Totaal geen vorderingen maakt, maar allemaal achteruit gaat. Ten slotte moet hij uitroepen, oh God, hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God? Hoe? En dan die ganse week dag en nacht maar toppen om iets te vinden tot zijn zaligheid. En allemaal maar doodje vinden. Al maar de vloek vinden. Alma de toren gods vindt toren. Zodat hij om vijf uur De Bijbel dicht doet En Ik lees er nooit meer in nooit meer. nooit meer Staat toch niks anders in Als hij dood en verderf voor mij Doet hem dicht En doet hem nooit meer op Doet hem nooit meer op En hij is nauwelijks weggelopen En hij keert zich om En hij begint weer er ruist het soms van binnen. Kom ik, kom, dan kom ik, kom. Maar ik zal lezen zolang ik adem, heb. zal lezen zolang het licht mijn ogen is. Is dan voor eeuwig verloren, dan is het verloren. In die dagen van overtuiging, dan kunt je zo'n mens wel tien werelden aanbieden en neemt een idee. Hij neemt er niet heen. Hij hoeft de wereld niet meer. En al wat op de wereld is. Geeft hem geen bevrediging. Nog minder vrede. En waar het is. Dat kan die niet komen. Daar loopt een kind van God. Zegt hij. Dat is een gelukkige man. Al is hij straatarm. Laat hij een hartverlamming krijgen. Dan valt hij daar binnen. Maar krijg ik een hartverlamming. Dan val ik midden in de hel midden in de hel, daar stamt het woord van een mens die van zijn zonden overtuigd was. En nu is zo in <coughs> een ontzaggelijke bangheid der zielen, want dat zonden leren kennen, dat is Gods recht leren kennen, Gods recht leren kennen, dat is onze verdoemenis leren kennen. Onze verdoemenis leren kennen, is onze totale verlorenheid te leren kennen. Dan zegt men niet zo, makkel, zo makkelijk meer, ik kan niet bekeerd worden. En nog, ik kan het ook niet grijpen. En nog, ik kan mijn eigen ook niet veranderen. Ik kan mezelf het toch ook geen nieuw nieuwheid geven. Het wordt zo makkelijk gezegd. Het is waar. Maar het is waarheid zonder smart, Het is waarheid zonder vernedering. Het is waarheid zonder opmoediging. Dat is een waarheid die zal in de hel ook zijn. Dat zal elke hellerling moeten zeggen. Het is mijn eigen schuld. Het is mijn eigen schuld. Het is mijn eigen schuld. Kon dit eens zeggen met vernedering. Kon dit eens zeggen met helwaardigheid. Dan was zijn hel geblust. Dan was de brand zijn er helle voor eeuwig niet gedaan. Want daar rechtvaardigt die God en mijnt die zijn hel. En dat is de hemel voor zulke in in de hel. zullen kan die niet betalen, maar dat moet die leren genieten. En dat leren niet te kunnen betalen, dat geeft hem menigmaal moedeloosheden en hopeloosheden in zijn leven. En hij kan niet ophouden en hij kan niet behouden worden. Het is toch wat, he? Hij kan niet bekeerd worden hij kan ook niet onbekeerd blijven. Wat een worsteling, voelt u, wat een worsteling. Dat er een zo zo'n zoon daar afgeworsteld wordt. Niet te kunnen sterven en hij moet sterven. Niet voor God te kunnen verschijnen en hij moet voor zijn rechterstoel openbaar. Dan ervaart die mens daar niets bent. Totaal weg niets. Dan er voor ons geen gewichten zijn, want niets kan je nu wegen. Iets nog wel. Iets is gewicht voor. Maar niets kan geen gewichten voor vinden. Want daar zegt Gods woord van. Dat we minder zijn. Weet wel eens geweest. Niet een druppeltje aan de nemen. Want een druppeltje aan de nemen kan je zien hoor. He, kijk, kijk. Er hangt toch nog een druppel aan. He? En als hij dorst heeft. Dan zou ge die druppelde nog afzien te halen tot lessen. En dan minder dan een stofje aan de wees zou wat een les doen. Dat al tegenwoordigheid God zijn dag en nacht vervolgt met het oordeel. Hem dag en nacht vervolgt met de vloeken der wet. Hem dag en nacht vervolgt met zijn schuld. En waartoe zit u? Waartoe? Stelt u zin? Zel het u zin? Alle deze wetsbereidingen en toebereidingen, die hebben maar één grond: om grond te gaan leggen voor genade, om grond te gaan leggen voor bloed, om grond te gaan leggen voor een borg, om grond te gaan leggen voor een Christus, om grond te gaan leggen voor een zaligmaak. Heus hoor. Want zolang als er nog ene vezel eigen gerechtigheid in ons is, dan gaan genade onze neus voorbij. We moeten niet half onrein zijn en niet half vijven, nee, nee, volkomen onrein en volkomen onrein. Het komt er met zulke zon daar zo voor te staan. Dat hij nergens meer heen kan. Ik wou vluchten. Maar waartoe? Wanneer? Je kan wel eens in je kelder zoeken. Maar dan vind je ook de dood. Daar vind je ook het oordeel. In je schuur vind je ook een verdorend God. Overal van liefde. Ach, dat zijn tijden waarin waarlijk zulke zondag langs de randen van de wanhoop heen gaan. En ze hebben menigmaal van binnen aanvallen, zeggen, och man, och man, hou het toch mee op. Je ziet toch wel dat je alleen maar erger wordt, maar nooit bekeerd wordt. Je ziet toch wel, man, met al je zuchten en al je troppen, dat het maar steeds zo mogelijk wordt. Leg het toch neer, ga je toch mee uit, hou het toch mee op. Ga toch terug naar de wereld, man. Toen hij nog leefde. En toen kon je nog leefde. Maar sinds hij veranderd ben, hij geen leven meer. Dan loop ik dag en nacht maar te sterven. Hou er toch mee op en daar niet op kunnen houden. En daar niet op kunnen houden. Hoe diep verloopt. Ja, soms. Ja, soms zo diep verloor, dat hij zichzelf aanschouwt in een eeuwige verlorenheid, en dan zou ik zacht iets willen zeggen, dan begin... dat hij zichzelf aanschouwt in een eeuwige verlorenheid, en dan zou ik zachtjes willen zeggen, dan begint het op te schieten naar de deur der hopen, ja, Dat niet betalen kunnen. Maar dan rest ons nog een paar woorden. Dat niet betalen willen. Want ten eerste, al onze betalingen zijn verlogeningen van de betaling Christi. Al onze willen betalingen zijn verlogeningen van de geestelijke dood. Zijn verlogeningen van de genade God die er is in Christus Jezus. Dat ziet die mens niet. Als vannacht. Dan zei hij met al mijn werkheiligheid niets anders geprobeerd. Dan verkiezing en doodstaat en borgwerk Jezus. Al verlogenende. Al verlogenende. En dat niet willen zalig worden. Ik wil daar maar iets van zeggen. Want als dat in waarheid ingeleefd wordt, dan hoeven we de hel daar niet meer te zoeken. Dan is die Heer, dan is die Heer, dat niet kennen, ik kan er ook geen woorden voor vinden. De machteloosheid die daarin beleefd wordt. Maar dat niet wil, de vijandschap, waar die onder de donderen van God wet, en onder de bliksemschichten der goddelijke deugden zich dan bevindt, dan wast men er maar hart. En dan wil ik er alleen het hoorbare maar van zijn. Want in die dagen is er ook veel mensen een hart wat hij niet zeggen kan. Alle dingen zijn wel hoorbaar, maar alle dingen stichten niet. Maar dat het zo hoog loopt dat hij zegt, oh God, waar heb je mij voor op de wereld gebracht? En dan geven ze binnen het en zeggen ze enkel man naar de hel te gaan. Ik ben enkel maar geboren om voor eeuwig verdoemd te worden. Wanneer de vijandschap des harten zich onder de enige, door een en enige deugde God zich openbaart, dan schreeuwt het in het hart, o oh, God leidt ons in geen verzoeking ooit. En zet een wacht voor mijn lippen. Op dan de vlammen van vijandschap niet buiten de schoorsteen slaan. En uw naam om mijnentwil gelast. Uw naam om mijnentwil onteerd. U voelt wel. Als daar een zon in verkeerd zit die nou is verloren. Niet kennen, dat is ontzettend, maar niet willen. Dat is de kortste weg, zeggen ze, naar de eeuwige ramstalig en het is waar. Want je bent ramstalig, je voelt je ramstalig. En je kan nooit, nooit, nooit meer zalig worden. Ik weet wel, geliefden, dat dit voor deze dagen vreemde taal zijn. Die ouderwetse goddelijke bijbelse bekeringen, die worden nog steeds minder, steeds maar minder, steeds maar minder. Alles vermoderniseerd. Ook de bekeringen zonder benauwdheid, zalig spreken zonder recht en zonder gerechtigheid. Het is nog niet zo lang geleden dat ik op een kerkhof stond. Of in een aula. Waar die leraar een grafrede hield. En ik heb het woord zonde niet gehoord. Ik heb het woord recht niet gehoord. Ik heb het woord bloed niet gehoord. En toen had ik een diepe grief in mijn ziel. En een medelijden met God de Vader. Zeggen de heren, lieve Vader, u had u zo nooit hoeven te geven. Want de mensen worden toch wel zalig zonder de dood van uw zoon. En in mijn hart te zijn zoetenere Jezus, u had nooit geslacht hoeven te worden. Want ze worden vandaag toch in de hemel gezet zonder bloed en zonder recht en zonder gerechtigheid. Ik wist niet dat dat zo ontslagelijk erg doorgevloeid was in deze tijd. Want je moet zelf weer eens horen. Ik zei tegen degene die naast me zat en we gaan naar huis toe. Ik heb er genoeg van gehoord. Ik ben er zo moe van, zo moe van. Ik wens geen woord meer te horen. Waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met de Heer biedt gezet. Zo gegriefd wordt. En zo aan de kant gezet wordt. En die mens met de benauwdheid en met de voorkomende waarheid. Midden in de hemel gezet wordt. Dan zei ik oh, ook. Vader uw Zoon had niet hoeven te sterven. En o is gehad, dan vervloed, den kruisdood, niet hoeven te mijnen. Want ze stappen vandaag binnen, zonder de heilige heiligdom. Hij kan geen zin betalen, maar dat moet hij leren. Dat moet hij ervaren. En heeft hij heeft het met alles geprobeerd. Maar er zijn gelukkige mislukkingen. Ik zou het nog. Als ik het durfde te noemen. Willen noemen een heilzame wanhoop. Die hem uitredde. Oh God is verloren met mij. Is voor eeuwig verloren met mij. Is er geen hoop meer in de hemel ook voor mij niet. Is er geen middel meer in de hemel, ook voor mij niet. Is er geen verlosser meer, ook in de hemel, voor mij niet. O God is het met mij, voor eeuwig geëindigd in de dood. Ja. Dat is vandaag een taal, dag. Maar dan maak je de mensen bangen. En hebben ooit een vrouw die moeder geworden is, zonder benauwdheid moeder geworden? Ja? Waar zijn die? We hebben er ooit vrouwen gebaard zonder smatten? Ik ken ze niet. En op grond van het getuigenis van God, ze zijn er niet dank hoor. Ze zijn er niet. Met smart zult gij kinderen baten. Met smart wordt Christus gebaard. Dat kan je letterlijk en woordelijk lezen in Openbaringen 12. We kunnen geen zins betalen van een teleurstelling dan zich daarin voordoet. Want het willen maar niet kennen en dan niet willen. En dat het dan toch geschikt. Oh, die willen God's. Is de aanvoerder van al de deugden gods. En is de volvoerder van de raad gods. En de uitvoerder van gods welwagen. We kunnen niet zich zelf betalen. Maar maken de schuld nog dagelijks groter. Geliefd doen Als Kaim vanavond om negen uur zijn laatste penning betaald had. Dan kon hij uit de hel in de hemel stappen. Dan kon hij zo uit de hel in de hemel stappen. Als Kain vandaag zijn laatste zonde geboet had, dan kon hij zondeloos in de hemel stappen. Maar de mogelijkheid van de betaling is voor eeuwig afgesneden. Want de torenrots zijn openbaring, is een eindeloze betaling. Een betaling zonder einde. Van waar toch ook immers getuigd is er dan niet ergens een schepsel geen Abraham en geen Isaac ach nee de godzaligste oudvaart en de godzaligste bijbelheiligen heb Abraham Ismaël een grijntje genade geschonken heb Isaac Ezo een die genade gegeven. Die is zo strikt persoonlijk. Het is er vanzelf zijn. Als een mens genade mag vinden in die ogen des Heeren. Dat het Heere bekeert mijn man. Heere bekeert mijn vrouw. Bekeert mijn kinderen. Maar dat is een gebed in de gunning. Maar geen dadelijke toepassing door Gods geest. Je had er dan niet een bloot schepsel gevonden. Een Abraham, dan een Isaac, dan en daar. Een Godvrezende moeder op een Godzalige vader. Hoe gelukkig hij ze ook acht. En hoe gelukkig dan ze ook zijn. Wanneer ze eens alle ongelukken verliezen zullen. Vraag dit aan uw vader. Vraag dit aan uw moeder als je nog een moeder hebt. Waar de vrezen der zinnen leeft, vraagt het aan je vader en aan je moeder bij. Moeder zou er voor mij nog hoop Vader zou er voor mij nog gewacht, verwacht. En ze zullen nu zeggen, kind. Daar weet je vader niks van. Daar weet ook je moeder niks van. Maar. Maar. Ze hoorten het. Zeker, zeker, dat je in je leven, aan deze zijde van het graf, God mag leren kennen als overwinner van het grap. Ten andere God wil de schuld aan een andere natuur straffen dan aan de menselijke natuur die ze gemaakt heeft. Geen andere natuur, dat kan vanzelf geen mens zijn, want er is geen mens die voor een mens voldoen kan. We hebben het gezongen, hij zal goden dat ransom. Maar kunnen dan 10.000 rammen en duizenden oliebeken. beken niet aan dat ransom voldoen? Nee, een les. Dat met al onze er geen penning verheft. wordt. Geen ene zonde als zonde geboet wordt. Het is een stuk. Om bij den aanvang te gaan leren. En elke dag weer over. Uit deze boom geen vrucht meer. Maar geregeld zoek je het ervoor. Geregeld zoek. We zijn de dwazen gelijk de welke water zoeken in een oven en vuur en water. En gehoopt van uw ouderdom ook niets te verwachten. Want de zonden zitten zo diep ingekankerd. Die kunnen alleen door een gloeiende kool van het altaar Jezus maar uitgebrand worden. En maar geheel ontledigd wordt. God wil aan geen anderen. God is heerlijk, God is heerlijk, God is rechtvaardig. Hij is zeer verheven. En al de slachtingen, in al oude verbond. Er is nooit een ram, nooit een lam, nooit een rund geslacht. Wat één conscientie kon heiligen. Elk jaar was Leviticus 16, den dag der grote verzoening, waarin de priester met bloed doorging. in het heilige der heiligen. En nog bleven de zonden zonden, ze reinigden niet. Ze zagen op de offer aan de Jezus. Ze zagen op zijn dood, op zijn gerechtigheid. Ze zagen op zijn voldoening. En een zee van bloed is er gestopt. En die één druppel heb daaraan aan Gods majesteit en recht kunnen voldoen. God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Maar elke ziel die zonder die zal sterven. En in ieder zal zijn eigen pak dragen. En in ieder zal zijn eigen pak dragen. Ja. Ja. En dat dragen van ons eigen pak is zodanig ingepakt. Dat hij nooit meer kan denken dat hij nog eens uit dat pak van zonde ontslagen zou worden. En nog eens gesteld zou worden in de vrijheid der kinderen gods. Door de aannemingen Christus. Zo kan ook geen bloot schepsel. Ik hoef hier niet veel van te zeggen. Want zij die het afgeleefd en ingeleefd hebben. Tussen de wedergeboorte en de rechtvaardig maken, hun bestaan is vergaan. Ze zijn ondergegaan onder het licht van Gods gerechtigheid en majesteit. En zo zoet ervan zelf zijn, dat ze met een Jezaja uitgeroepen en beantwoord en bevestigd. Wee mij! Weet mij. Want ik verga. En dit noem ik een zoet vergaan. Zalig verloren. Verloren zalig. Om zich dan te laten zaligen. In de hopper van de Christus. Hij wil door geen ander creatuur de schuld opleggen en alleen Hen die ze gemaakt. Misschien is het er nog één. Misschien. Terwijl ik in zijn waarwordingen gewaar wordt. O oh God mijn schuld staat daar. Brengt ze hier. Mijn schuld legt bij u. Brengt ze beneden. Even hem zo'n gerechtigheid is de zijn de zonden zijn hem opgewend. Er komt er een tijd in hun leven. dat ze zullen vragen. Heere, mag ik toch mijn schuld eens thuis Mag ik toch mijn schuld eens kennen. Mag ik toch mijn schuld eens zien. Want bij allen uw hier niet. Dat ik mag smaken. Mijn schuld staat er nog onbetaald. Mijn zonden leggen daar nog onverzoend. Ik durf niet te ontkennen, dat je nooit naar me omgezien hebt, maar, maar, maar. Een verlossing zie het nog niet verlost zijn. Een weg des bloeds te zien het nog niet op die weg des bloeds zijn. Een weg der ontfermend aanschouwen, dat geeft wel moed maar tenslotte zegt hij. Ik sta toch met alles maar. Zonder God en zonder Christus op de Terwijl Er een niet één creatuur is. Geen één blond mens, dat wil zeggen. Eén gewoon mens, een geschapen en geboren mens. Er is er niet eentje van je vrienden, van je vriendinnen die in de allerhoogste gerechtsplaats kan staan zonder te vergaan. Er is er niet eentje van je beste vrienden niet, die voor u in kan treden in dat goddelijke gericht. Er is er niet eentje op de wereld, hoezeer daar er ook aan verkleed bent, die uw schuld verheffen, uw toren wegdragen de hel dempen en de hemel open. Die is er niet hoor, maar het is een les om het te leren. Ik heb het wel gezocht in de oud Ik zou mijn arm gekocht hebben aan oud -vaart. een boekenziekte, een boekenziekte. Want als een mens bekeerd wordt, dan moet ik hem veel pot zoeken, dan in komer, dan in Van de Groen. Maar de beste, die leest ik liefste. En die het diepste geleerd zijn, die zal dit eerste kopen. En zo krijgen je En die het meeste ervan geleerd hebben, die zal dit meeste lezen. Eén boekenziekte maar. Ten slotte, dan moet je zeggen: veel pot u bent zalen. Brakkel u ook maar, niet. Maar niet. Hij leest lees zich. Zo verarmd. En ondertussen wordt hij ingewonnen en overwonnen. Om de toren gods te lieven. Want die hoort bij. Om de raakoefende gerechtigheid gods te lieven. Want die heeft hij zich waardig gemaakt. En daar komt een buiging. Daar komt een zoete buiging. Overtuiging tot overbuiging. Wat is overbuiging? Zijn nog leven. Nog in het ben, Nog in de mogelijkheid ben. Om bekeerd te worden. Nog in de mogelijkheid ben. Wat is nog tijd? Geliefden. Als dit wonder ontdekt wordt. Zul ik zulke overtuigde zonde. Dat die nog bekeert. Want het is nog heet. Dan smelt zijn hart. In de diepe smat zijn er zonden. Met de aantrekking tot een vertorend God. Om een zeemaal gezalig te worden door een zaligmaker die met God om kan gaan. Die met zijn toren om kan gaan. Die met uw schuld om kan gaan. Die met uw hel om kan gaan. Die met uw duivel om kan gaan. Die met uw vlees om kan gaan. Ja. Zo is er maar één. En dat is de lieveling des vat. Hij weet hoe de vader het hebben wil. Hij weet hoe mijn offer handen. Vaders ere bovenaan staat. En dan de zaligheid voor zijn kind. Ja. Tegen de zonde de draag. Die oneindige toren. Waarin een zon daar gewaar wordt. Dat die toren nooit meer eindigt. Wat een gevoel liefde, Dat kan ik niet overdrukken. Maar die het beleefd hebben weten wat het is. Als alles toren is boven je. Naast u, binnen u en achter. Alles toren. En met de kerk uitgeschreeuwd werd. Ach, heer, ach, werd mijn ziel door u maar er is niemand die de oneindige last des eeuwige toren God dragen kan. Want wat wil betalen, zijn een kwitantie tonen. Wat wil betalen, zeggen uit, uit je lijden, het einde van het lijden. Wat wil betalen, zeggen door de dood, de dood uit Christus. Hij heeft het einde van de toren Gods gevonden. Hij heeft het einde van de zonde gevonden. Hij heeft het einde gevonden van de dood. Hij heeft het einde gevonden van de hel. De te naam. Die is nedergedaald ter helen. En zijn nederdaling is de hel tot een hel En Satan tot een Satan. Ach. Wanneer deze zaken met indrukken in ingeleefd worden. En die onderhandelingen zich gaan openbaar. Waarlijk geliefden Dan kan er niet anders zien als recht en verloren. Wat zal het zijn als straks zal zijn recht en behouden? Dan kan er niet anders zien als toon, als straks zal zijn, liefde en geen toon. Als straks vervuld zou wezen. Dat hij door zijn dood. De dood voor eeuwig doorgedood heeft. Het is God die aan God voldoet. Het is God die de toren God draagt. Het is God geopenbaard in het vlees. Daar ligt hij in Bethlehem. Zijn menswoning is de betaling niet. Maar zijn menswoning is de weg naar de betaling. Want Bethlehem is geen daar, Maar in de openbaring van Bethlehem wordt de weg geholpen. Al zo lief heeft God de wereld gehad en wat er verder volgt. Maar in de reis naar Bethlehem geliefd. Dan hebben ook Christus als borg. 33 jaar tegen geholpen. Terecht. En tegen tegenoverzoend God aangezien als borg. Dan hebben Christus een Christen, 33 jaar. Tegen de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Waar hij straks in Gethsemane vanuit zou roepen. Abba. Lieve va. Indien het mogelijk is. Laat deze een drinkbeker. De en wat zat er in de drink? Zonde, schuld, dood, vloek, oordeel en wet. En die beker moest hij drinken tot de laatste druppel toe. Tot de laatste druppel toe. Hij heeft dank Eden de laatste penning niet vergeten te voldoen. Want het is zeker waar. Indien hij die laatste penning niet betaalt waar de eeuwig door kunnen betalen, aan die laatste penning nooit betaald gekregen. Maar hij ging niet van God. tot Alleen we het hebben gehoord, het is volbracht. Wanneer zo alle wegen afgesneden worden, en die mensen teruggezet worden naar ah, Adam als een zwaardig mens. En wet er werd recht zich openbaar in de glans van de eigenschappen, des zal Dan wordt die gewaard, God kan mij niet zalig. God kan mij niet vergeet. God kan mij zijn kind niet maken. Want ik ben een wetenschijn de krom van les. Maar als dan dat goddelijke geheim ontdekt. In het hart van zulke een zonder, wat moeten wij dan? Voor een middelaar zoeken is die er dan? Is die er dan? Is er dan een middelaar? Is er dan een zaligmaker? Kijken ze ja. Als die er is, dan moet hij hier zijn. Al mis je de kracht, dan legt er nog de wetenschap. Als die er is, geliefden, en zulke een totale af gesneden zaak. Deze zaligmaker openbaar. toen viel hij van de hel in de neem. En van de heiligheid in de genaam. En van de rechtvaardigheid in de barmhartigheid Om te gaan ervaren dat door deze middelaar, deze enige middelaar, daar hebben wij niet om gevraagd. Die hebben wij niet gezocht. Maar de vader heeft gezorgd voor een middelaar. En die staat tussen de twee onverzoenelijkste partijen. Die staat tussen de twee onverzoenelijkste vijanden. Een God die eeuwig de zonde had en daarom de zonde daar. En een vijandige wat nooit het oordeel mijne zal. Nog overnemen dan alleen. Door de openbaring van deze middelaar volk. Hij is een gepaste middelaar. Hij staat tussen de rechter en de zondaar. Hij staat tussen dat verterende vuur. En een vuurbrand der Mooi zo verdenken. Wat is een vuurbrand? Je leest van Joshua in Zachariah 3. Dat ja, zijn vuur brandt uit het vuur, een vuurbrand dat brandt in zijn einde, in zijn midden en in zijn andere einde. Een vuurbrand dat brandt van alle zijden, daar de mens. Daar hij nog de mens, hij brandt één wacht tegen God in en God tegen die zon daarin. Hoe moet dat nou terechtkomen? Luister, paar minuten. Hoe zullen twee te samen gaan? Tenzij dat ze overeengekomen zijn. En die zoete heilige geest. Die vindt die zondaar zo volkomen in. Dat hij het terecht meer lief dan zijn zalig. Zijn, verlo zijn verlorenheid meer lief dan het evangelie. En het terecht God zodat het bemind met David u doen en schrijnen wat er verder volgt. Ervaar dat zulke middelaar, die kan daar staan. Omdat hij op aarde vergaan. Omdat hij op aarde ondergegaan. Die goddelijke schouders van Jezaja Nee. De heerschappij is op zijn schouders. Leg al de schuld. Leg al de zonden op hem. En hij bezwijkt niet. De heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En hij schudde ze niet van hem af. Maar hij nam ze mee. Naar Calvaria. Waar zijn bloed zijn leven gelaten. En waar hij zichzelf in den dood gestopt. Opdat niet één deugd van God. gekrenkt zou zijn in het zalen. Maar. Dat al de deugde Gods in hem samenloopt. Dan wordt waarheid en genade blijven. En de vrede met een kus. Van het eeuwig toe terecht. Christus maakt die knoop los. Hij is die zeer gewenste man. Je kunt zoveel zonde niet hebben. Dat hij de raad heeft. Uw schuld kan zo groot niet zijn. Dan zijn schouders je niet dragen kunt. En uw verdoemenis kan zo'n diepe verdoemenis niet zijn. Of hij is in de plaats van zijn kerk verdoemd. En hij zal hem eeuwig met God verzoenen zodat de waarheid zal zegevieren. Door u, door u alleen. Om het eeuwige wel behagen. Daar heeft Luther van gezegd toen hij ging sterven. Zoete Jezus. En ben had hij zeiden. Mijn Jezus. Amen. Och, wil het enkele woord gebruiken door uw goddelijke genade ten leven. Zegen het nog in uw kerk tot onderwijzing, terugleiding of inleiding. Ach, dat die zoete middelaar, die hem zelf gegeven heeft, toch van uw volk werk krijgt om hen te bemiddelen. Hij wilt wezen en hij kan het wezen van een vader verordineerd om middelaar te zijn en hij gaf ze en zijn gegeven is net zoveel als het willen van een vader dat hij middelaar zal zijn zijn middelaarsverkiezing is vrijwillig van een vader maar ook vrijwillig door hem en vader omdat zij nog verandert. Een zoete reuken. Een reuken. Waarin al Gods eigenschappen zoetelijk verheerlijk worden. En den grootsten doemeling op rechtsgronden tot een bondeling. En tenslotte door bloed tegen rechtigheid. Eeuwig hemeling. Doe genadelijke verzoek. over ons. Spreken en luisteren door het bloed van hen. Waar God verheer En zijn zon daarom niet gezamen Amen. Ten onder derde, psalm en daarvan het vijfde zakken Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog één volk zijn gramschap om doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Ten onder derde psalm en daarvan het vijfde zangvers. van